7 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op veel plaatsen in Nederland is het de zonnigste herfst die ooit is gemeten. Er lagen veel hoogdrukgebieden boven Europa en er waren weinig fronten met bewolking. Weerplaza meldde op Twitter dat vandaag het herfstzonrecord werd verbroken. Zuid-Limburg had het meeste zonuren, 465. De verwachting is verder dat 2018 als geheel het jaar wordt met de meeste zonneschijn. De politie heeft steeds meer moeite om de intocht van Sinterklaas veilig te laten verlopen. Dat zegt burgemeester Weterings van Tilburg na de arrestatie vanochtend van 44 mensen in de stad. De groep wilde een geplande anti-zwarte Piet demonstratie verstoren. Weterings noemt het te gek voor woorden dat er zoveel politie nodig is voor het beveiligen van een kinderfeest. Hij wil gaan praten met het plaatselijke, plaatselijke Sinterklaascomité en andere partijen om te kijken of het volgend jaar beter kan.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 De politie van Eindhoven spreekt van een laffe straatroof en is een uitgebreid onderzoek begonnen. Kunstkenners twijfelen aan de echtheid van de Picasso die gisteren in Roemenië is opgedoken. De Picasso zou in 2012 zijn gestolen uit de kunsthal in Rotterdam. De kenners zien afwijkingen in allerlei details. Het weer vanavond en vannacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Plaatselijk valt er wat motregen, minimumtemperatuur tussen 0 en plus 5 graden.